Uur. Wat op met het NMS journaal Het Britse parlement heeft met een grote meerderheid voor een uitstel van de brexit gestemd. 412 lagerhuisleden stemden voor het uitstel, 202 tegen. De brexit staat nu nog gepland voor 29 maart. Tot wanneer het Britse vertrek uit de EU zou moeten worden uitgesteld is nog onduidelijk. Ook moet premier May van alle andere EU-lidstaten afzonderlijk toestemming krijgen voor een uitstel... Als een van de 27 landen tegen een brexit-uitstel is... moet het Verenigd Koninkrijk mogelijk alsnog op 29 maart de EU verlaten. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het islamitisch Haga-lyceum in Amsterdam... zo snel mogelijk wordt gesloten. De school kwam in opspraak omdat leraren contacten zouden hebben met terroristen... en leerlingen zouden beïnvloeden met radicale ideeën. Volgens minister Slop is het wettelijk niet mogelijk om de school te sluiten... De Kamer is kritisch over de rol van de onderwijsinspectie... die te weinig zou hebben gedaan om het Haga Lyceum te controleren. Minister Slob verwacht dat er voor de zomer alsnog een inspectierapport ligt. Bij de ontruiming van een gekraakt gebouw in Zeist zijn twaalf krakers aangehouden. De politie is de hele dag bezig geweest met de ontruiming... omdat krakers zich hadden vastgeketend. Ook is een hoogwerker ingezet om twee mensen van het dak te halen... In het voormalig cultureel centrum in Zeist zat sinds een paar maanden een groep van ongeveer vijftien krakers. De eigenaar wil het gebouw slopen om een zorginstelling voor ouderen te bouwen. Tegen een man en een vrouw uit Zwaag die terecht staan voor moord op hun dochter eist het OM 10 jaar cel. In eerste instantie werd gedacht dat de dochter in 2012 zelfmoord pleegde met een euthanasiemiddel. Nu zegt de politie dat de verdachten haar dat middel hebben toegediend. Het weer nog. De komende uren wordt het op de meeste plaatsen droog... en neemt de wind af. Vannacht en morgenochtend gaat het weer vrijwel overal regenen. Het is morgen een graad of 12. Zaterdag geregeld buien en weer veel wind. Zondag is er wat vaker zon. Dit was het NMS Journaal. Cachere Mirjam is vandaag door 30 van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de kassamedewerkers en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Alternative FM. She's taking pictures So I can see when I grow old Just how ridiculous I was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 achtergrond. Van Rooster vanavond in de studio. Uh, welkom bij deze Alternative FM. Uh, terwijl de heren gewoon fijn aan het inzingen zijn uh, ga ik het uh, programma gewoon openen. Colin Hoever, daar begonnen we dus uh, mee met deze uh, Alternative FM van uh, donderdag 14 maart. Dank weer voor de jonge CFM want die hebben we dus de afgelopen twee uur uh, dit uh, weer heel fijn uh, voor de rekening genomen. En wij gaan straks natuurlijk de band horen, Van Rooster. Je hoort ze dus nu al een beetje op de achtergrond. Dus dat gaan we straks allemaal meemaken. Maar er is natuurlijk ook nog muziek zoals we die hebben aangekondigd op, tenminste ik dan. Maar ook op Alternative Fanboy de Facebookpagina. Dat, dat lijstje gaan we nu even proberen af te werken. Stolen Moments van Joël Gourasharan is wat je nu hoort. Deze mannen van Van Rooster. Twee nummers hoorde je achter elkaar. Canvas Blanco. En daarvoor hoorden we Joël Couricharan met Stumble Moments. Trouwens dat van Canvas Blanco dat gaat binnenkort toch wel uitkomen. 8 april staat het album gepland. Enter Exilio. Zoals het album dus heel uit gaat heten. Uh, nou, terwijl Van Rooster nog uh, lekker staat warm te draaien... ...gaan wij nog even gewoon vrolijk verder met uh, Nederlandstalig werk. En dat is van uh, Anke Timmer van een tijdje terug alweer. Ze dook toevallig, toevallig en afgelopen zaterdag op in een uh, klimaatmars. Gewoon uh, ja, meedoen aan het uh, klimaatverhaal eigenlijk. Dat, dat is het in feite. Dit is nog van een tijdje terug. Quick step. Bij ons in de studio geweest, deze Anke Timmer uit. Uh, nou, wat is het? Utrecht in ieder geval. Gaat nog even door. En dat is Neem geen genoegen. Dus ik vang mijn dromen. Ik vang mijn dromen. Ik vang mijn dromen. Ik mijn Nou, weet ik ook niet meer of ze dat met een Joek Lille heeft gedaan destijds. of dat ze het gewoon met een uh, gitaar heeft uh, gedaan. Dat laatste, dat moet ik, dan moet ik heel erg uh, ver uh, terug in mijn uh, geheugen gaan graven. Nou, ik ben in ieder geval blij dat, dat ik er sta. Want uh, afgelopen maandag heb ik nog even een, uh, een rondje op het circuit uh, meegemaakt met Michel Blekemolen. Nou, ik ben blij dat ik het overleefd heb. <lacht> ik ben het ook helemaal niet meer gewend eerlijk gezegd. Eerlijk gezegd. Want uh, 40 jaar geleden uh, toen uh, gebeurde dat uh, eigenlijk een beetje voor het eerst. Uh, met uh, Rob Slotenmaker nog op het oude circuit. Maar ja, toen was ik ook uh, 40 jaar jonger en toen vond ik het allemaal hartstikke prachtig en allemaal uh, mooi. En het uh, was eigenlijk net als een kind in een speeltuin van uh, jongens nog een keer. Maar uh, dat, dat laatste, uh, ja, dat, dat wen ik dus toch maar niet. Nou, en in ieder geval vanavond hebben we dus uh, hier in de studio, mag ik zeggen, een bent? Zeker. Ja, ja. hè? Ietsje dichter bij de microfoon, hè, Pim. Dat ja, mag, mag je zeker. De mannen heb ik al uh, gesproken tijdens uh, de derde voorronde van de Rob Act uh, Binnen een week tijd zijn er ook twee bands uit diezelfde uh, derde voorronde. Want vorige week hadden we Minor Citizen. En vanavond is het de Van Rooster. En die stonden dus ook in die derde voorronde uh, bij elkaar. Uh, voor jullie zat er nog een heel speciaal verhaal aan vast... En dat was het verhaal uh, dat jullie nou ja... gewoon de ballen hadden om nog s'avonds op te treden... terwijl de drummer van jullie band, Leonard net was overleden. Ja, ja, ja. klopt. Ja, dat was niet makkelijk uh, voor ons om te doen. We hebben daar best wel een tijd over nagedacht. Maar um, ja, uiteindelijk uh, toch besloten om... Uh, vooral eigenlijk voor hem ook, het was een soort eerbetoon werd het. Mm -hmm. ja. um, dus die hele wedstrijd, die, de, de, de, de die niet meer ter zaken. nee. Dus het was voor ons een manier om hem ook een soort van uitgeleide te doen. Ik wil het ook niet te zwaar laten komen. Nee, nee, nee. Ja, het voelde goed om dat te doen. En dat hebben we gedaan. akoestische set. Ik kan me nog herinneren dat Peper zei van... ik kreeg een bericht dat was een klap in mijn smoelwerk. Zo zei hij het eigenlijk ongeveer. Merlijn, jij bent de broer van L L Lennart, ja. want over hem hebben we het. Um, ja, nu zit jij uh, erbij. Uh, even ja. tijdelijk, neem ik aan, hè, of niet? Nou, of gaat <grijgene> het, nou. het, het tijdelijk? Nee, dat, dat, tijde, tijde tijde dat is er al vanaf. Ja. Is het tijdelijk ja. Tijdelijk ja. tijde, ja. is er al vanaf, ja. inmiddels. Nee, ik heb dat aan mijn broertje beloofd. Uh, in, de tij, uh, in, in de periode hè, dat hij uh, net bij uh, Van rooster speelde. Toen uh, heeft hij mij een aantal keer gevraagd om de toetsen te komen spelen. Namens de band overigens ook, hoor. Ja, nou, ook namens ja. de rest. Maar hij was daar, uh, na hij naar mij eigen. toe, uh, ja. liet hij dat regelmatig vallen. Van, nou, je moet echt... Uh, maar ik zat in een verhuizing. En, uh, dus ik zei, nee, een nieuwe jaar, weet je wel, dan gaan we beginnen. Maar helaas begon het nieuwe jaar uh, met, het, uh, met zijn overlijden, eigenlijk. Mm -hmm. Maar ik heb dus de belofte toch uh, ingelost, om het zo maar te zeggen. Okay. Ik heb gewoon, uh, helaas zonder hem, maar... Nu, uh, Ik heb wel een nu. Met ja, de band, ja. Hij heeft uiteindelijk toch nog zijn zin gekregen. <laughs> ja. Ja. Dus als hij hier uh, ergens op een wolkje zegt... zie je nou wel, zie je nou wel. Als hij die, als die meekijkt is hij heel trots. Ja, Over Lennart uh, gesproken. Hij heeft uh, ook meegedaan aan de Rob Huck. Dat wordt wel heel wat jaren geleden. Maar was wel met uh, Off de eerste winnaar uit ja. uh, die hele serie. Hè? 1996 was dat. Pff, is alweer dat was, was uh, ook een band waar wij samen in zaten. Ja. Of D. Of D. Wat was dat? voor een band? Dat was een punkband. De wilde haren zijn er bij jou af. Nee hoor. Nee. Totaal niet. Dat lijkt misschien zo. Dat was in die tijd van de NoFX Bad Religion. Green Day. Offspring. Offspring Green. Dat was toen natuurlijk... Wij deden dat ook. Mm. En wij schreven ons in bij de Agda Awards. De eerste officiële Rob Award. Awards. Ja. En we gingen inderdaad uh, wonnen de voorronde. En we gingen naar de finale. En we werden de, de winnaar. Ik heb de trofee nog thuis <laughs> staan. En had je nog een echte trofee? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Een nee, award. echte hoort. Echt uh, yeah. ja. um, Axel. Yes. De, band, de band van vanavond, Van Rooster. Omschrijf hem eens eventjes in het kort. Ja, Van Rooster is uh, naast een band uh, inmiddels ook wel echt een ontzettend heftige, of uh, hechte vriendenclub uh, geworden. En ook heftig, want we maken wel mee. In. Ja. Inmiddels ook heftig. <laughs> inmiddels ja. ook heftig. Ja. Maar vooral heel hecht. Uh, en dat, uh, dat hoor je ook steeds beter in onze muziek uh, door, vind ik. Ja. We vinden elkaar daarin uh, steeds beter. En dat gaat om millisecondes, maar dat, uh, dat hoor je wel. Okay. Uh, de muziek die we maken is, uh, ja, we, we zeggen toch altijd wel uh, een beetje gebaseerd op uh, classic rock. Uh, uit uh, begin jaren 60, uh, om het zo te zeggen. Inmiddels uh, noemen we het ook wel uh, stripped and naked rock. <laughs> omdat het gewoon echt, uh, ja, ja, steden. Ja, lange steden. Maar ja, uh, zeker. Ja. Uh, ja, ja, van rock. En uiteraard met een uh, eigen tijdsvleugje, uh, maar dat zullen jullie horen. Dat zullen we zeker horen. Um, we gaan nog één nummer uh, draaien. Dus dat, uh, dat weten degneuten. Aan de andere kant heb kan ik er nog eentje draaien van vijf, van vijf en een halve minuten. Dus uh, en dan gaan we beginnen met het eerste blokje van twee. Top. We zijn uh, met uh, drie blokjes van twee... Jullie kunnen dat uh, handelen vanavond? Ik denk, denk dat. Oh, Oké, okay. dan zal het wel goed gaan. <laughs> goed, uh, Fan Rooster, die gaan zich uh, opstellen zo direct. Uh, eerst nog een uh, nummer uh, draaien, want uh, deze man gaat uh, binnenkort ook nieuw materiaal uitbrengen. Uh, A Song for Fall and Darkness. Hier is Michel Ebbe. En dat nummer wat je hoort is niet alleen de stem van Michel Ebbe. Ook Elmar Plaisier van Halva, Halfway Station is hierop uh, te horen.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 Your dress unveiled my needs. You were. L'éternité revient rapidement. Tout est fini, il n'y a plus rien à dire. Tu t'es toujours avec moi. Garde-moi dans ton cœur. Le temps est presque là. Maintenant, tout ce temps, tu resterai avec moi. De EN die erbij hoort, die is in Normandie opgenomen in Noord-Frankrijk. En dat is een onfleur, want ze zeggen de haar niet, de Fransen. En zo werkt dat. Dit nummer, A Song For Fall in Darkness... is dus een van de nummers die hij al uitgebracht heeft. En dan komt dus nieuw materiaal aan van Michel Ebbe. Dus het zal dan ongetwijfeld wel erop uitdraaien dat hij dan ook hier langs gaat komen. Half uh, Het is tijd om eens eventjes uh, te kijken aan uh, de andere kant, want uh, het is zover. Uh, de mannen staan er uh, klaar voor. Van Rooster gaat, uh, gaat een aantal uh, nummers uh, laten horen. En de, de eerste twee nummers die uh, ga je nu horen. Uh, dan vraag ik aan Pim welke twee nummers dat uh, gaan uh, worden. Back home, hurricane. Back home and Hurricane. oké. Okay. Nou, dan komt de hurricane nog even voorbij. Nou, vandaag de laatste dagen hebben we alleen maar een beetje een stevige wind. Het leek wel op een hurricane. De weermannen zijn het er in ieder geval over eens dat er volgende week de hurricanes verdwijnen. En dat er dan gewoon een beetje lenteachtig weer gaat komen. Of dat ook in dit nummer terug te horen is, dat zullen we nu gaan horen. De kop is eraf, in ieder geval. Straks in het tweede uur komen er nog vier nummers voorbij. Nu eerst even weer tijd voor andere zaken. En dat is bijvoorbeeld deze Nothing and All van Aion. Tell me what's behind The words you said are telling me Should I tell you? these little lines of contemplating Het was een beetje een, uh, een stiekem, bijna een stiekem actie, bijna geheime actie. Uh, Marvin Day twee weken terug, uh, presenteerde hij uh, zijn, uh, zijn nieuwe single. En, uh, toen was ik net aan het werk en ik denk, lekker komt hij nog even gaan met een nieuwe single, het? Daarvoor nothing at all van niemand minder dan Aion. En uh, zij uh, verblijft op dit moment nog ergens op Sri Lanka, maar dat zal niet lang meer duren. En dan komt ze weer terug. En wellicht dan om hier een paar nummers uh, te laten horen. Dat uh, zit wel in de pijplijn. Um, wie zeker uh, te horen is, is komende zondag in ik denk Ocasies Irish Pub. Want het is in Patrick's uh, Day, uh, is Hanneke Laura. En dit komt van de ep album Space and Dime. En het nummer dat heet Roundabout. On a -day. My sweet lover went away. check... To give the queen away, hey, hey, did you hear the bells ring out? You wanna play another round? Play till our fingers burn. Heeft hij al een, een tweede track alweer uh, laten horen? Daar hoor je nu een klein stukje van, van uh, dat de EP. The Wind Just Blew the Day Away. For a years Dit is dus de tweede track die uh, afkomstig is, uh, is uh, nu al uh, gepromoveerd tot uh, single. En wij hadden nog uh, dat an, die andere single uh, van hem uh, gedraaid. Uh, de single uh, To Be Found. Daar begon het eigenlijk allemaal mee. Straks uh, gaan wij natuurlijk uh, nog uh, genieten... van uh, een uh, blok... van vier nummers. Tenminste... Uh, twee maal twee. Hè. Die jongens schrikken al van... Oh, gaan we vier nummers? Dacht ik, ja, nee, twee maal twee. Dus straks in de tweede uur... komen ze nog een keer terug. Van Rooster. De band die... Uh, ook dus uh, bij de derde voorronde... betrokken was van de Rob Agda Award. Net zoals Minor Citizen, die vorige week... hier bij ons is geweest. En... Voor mij zit ze dus een geld dat ze met nieuw materiaal gaan komen. Ik zit eigenlijk af te vragen of dat bij hun ook het geval is. Maar dat zullen we misschien straks nog in de uitzending nog wel mee gaan krijgen. Nu hebben we nog tijd over voor een laatste nummer voor de klok van 9 uur. Die is van Natalia Magdalena, The One Never To Be Explained. Dat is het nummer wat je gaat horen en die ga je horen tot aan het nieuws. Uh, van negen uur straks uh, komt er... Ja, want we hadden Ruud Haveling als uh, Zandvoortse muzikant. Maar er komt er nog geen. Dus dat uh, kan ik je alvast uh, verklappen. Maar zover is het nog niet.